Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meer dan 50 Nederlandse websites zijn deze week doelwit geweest... van een pro-Russische hackersgroep. Het is de meest uitgebreide aanval op Nederlandse sites in twee jaar tijd... blijkt uit een analyse van de NOS. Onder meer de websites van verschillende gemeenten... vervoersbedrijven GVB en Arriva en van de krant NRC werden getroffen. Het gaat om DDoS-aanvallen... waarbij websites worden bestookt met enorme hoeveelheden dataverkeer... waardoor ze trager of zelfs onbereikbaar worden. In Australië heeft partijleider Dutton van de Conservatieven... zijn verlies erkend naar de parlementsverkiezingen daar. De winst ging naar de Labour-partij van zittend premier Albanese. Volgens Albanese heeft zijn partij genoeg stemmen behaald... voor de absolute meerderheid in het parlement. Centrale thema's tijdens de verkiezingen waren inflatie... en de hooghuizenprijzen in het land. In de peilingen gingen de conservatieven juist lang aan kop... met een beleid dat vergelijkbaar is met dat van de Amerikaanse president Trump... Maar na de handelsoorlog kwam daar verandering in. De meeste Nederlandse gemeenten hebben de onteigening en doorverkoop van Joodse panden in de Tweede Wereldoorlog onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. In totaal hebben 176 gemeenten gezegd dat ze onderzoek willen doen en 139 daarvan zijn inmiddels afgerond. In 50 gemeenten is geen onderzoek gedaan. Bij de Ziggo Dome in Amsterdam hebben zich al enkele honderden fans verzameld voor zangeres Billie Eilish. Volgens stadszender AT5 staan er meer dan 200 mensen in de rij en hebben ze stoeltjes en luchtbedden meegenomen. Het concert van Eilish begint pas morgenavond. Volgens de organisator worden de fans mogelijk weggestuurd als ze buiten willen overnachten. Billie Eilish treedt na morgen ook nog twee keer op in Amsterdam. Het weer, het is overwegend droog. In het midden van het land wel regelmatig zon. Op andere plaatsen is het bewolkt. In het zuiden valt wat regen. Het is 14 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui bij 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Myself believing this night will never go.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 Randall Lawson, ons lachenbekkie van het circuit. Ah, kijk, waar <laughs> ja. zou die vraag zitten? Hè? Dat, ik uh... weet, dat weet ik eigenlijk. Weet nee. jij waar die zit? Ik heb geen nee. idee. Dus, uh, uh, uh... Ik denk bij zijn schoonmoeder. Dat ja. zei <laughs> ik de vorige keer ook. Uh... <laughs> Hij zegt, nee, daar zit ik nu niet. Uh... Oh, oh <laughs> ja. ik zie niet in het weekend. Nou, nee, ik ben benieuwd. Dus, uh, nou, We horen het straks uh, even... Ja, dan het uh, tuincentrum of zo, denk ik. Rond en bij kwart over vier... Ja, en dan uh, kwart voor vijf hebben we weer een, een heel een, een rap rapportage over een heel lief dier dat op u zit te wachten in het uh, Kennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat. Ja, je weet het wel te verkopen, want ik wil wel weten welk dier dat is. Ja, maar dat, dan moet dat ik even bij luisteren. Dat is dus, een, dus, uh, een verrassing. Oké, okay, nou gaan we dit uh, uren allemaal doen hier bij Zandvoort op zaterdag.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 Goedemiddag, goeiemiddag. Maar ik zie, hè, hey, summertime, ik zie nog wel mijn korte broek, hè. Dat moet gewoon nog, hè. Ja, <laughs> Uitera uiteraard. Met maar wel in de auto. Weer. <laughs> met je, met je, kort, met je korte broek in de auto.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 Ja, we, eh, zonder cabrio is geen zeg ik altijd maar weer. Ik ben het, dat ben ik nou helemaal met jou eens. Goed zo. Ja, hè? zeker weten. Nou, ze rijden ook met cabrio's in, in Miami uh, rond. Ja. En dan de Formule 1 cabrio's, daar hebben we het dan, uh, dan over. En uh, ja, wat me opviel is dat sommige teams een beetje de livery aangepast hebben van die auto's. Dat het een beetje dat... Uh,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 niet om aan te zien. Ja, ik vind uh, gewoon uh, uiteindelijk gewoon natuurlijk, uh, ja, bij, bij het uh, Red Bull Junior team vind ik geweldig dat roze, dat vind ik dat daar ook wel van. Uh, uh, lijkt er weer een beetje op, het, vroeger hebben we natuurlijk ook wat roze auto's gehad, hè? dus uh, daar lijkt er ook allemaal weer een beetje op. Ja, het en, lijkt nou wel... alleen net alsof het net iets te lang in de zon heeft uh, gestaan, dat het een beetje verkleurd ja, is. een beetje, beetje, blauw. Is. Ja, beetje ja. flauw. Hij had voor mij wat harder gemogen, dat, dat uh, sowieso, maar uh, ja, en, en de rijders hebben natuurlijk altijd heel veel verschillende helmen weer in zo'n tijd, maar, maar ook minder dan normaal. Dus uh, het lijkt me dat ook allemaal weer een beetje uh, uh, iets wat aan het overgaan is, zeg maar. maar uh, Al rijdt met een heel oranje helm op, die is denk ik toch op uh, koningsdag geweest, dus die vond het wel leuk waarschijnlijk. Uh, en oh, nee, Gastie zit volgens mij, Gastie rijdt met een oranje helm op. Nou, dan heb je een of andere glitterbal op de ding van uh, Lendl Norris natuurlijk. Je hebt een hele uh, soort uh, glitterbal op zijn helm zitten. <laughs> maar Vroeger was het allemaal wel wat wilder, maar dat is, uh, ja, ze zijn tammend geworden al die rijders, ik weet het niet. Ja, <laughs> nee, ja. ja, nou, ja inderdaad, hè. dat uh, kan je wel zeggen. Maar dat komt waarschijnlijk ook uh, doordat uh, de nieuwigheid er een beetje af is uh, van uh, Miami. Nou ja, nou ja, ik weet niet. Ze we zullen nog een tijdje door, want ik heb begrepen dat ze tot 2041 doorgaan. Dus ja, ik hoorde ook zoiets. Contracten <laughs> zijn getekend. Uh, tot zo'n ja, uh, zo zo lange dus, tijd. Ze, ze kunnen er nog even hey, overzien. In ja, ja, inderdaad. Ze kunnen nog even door. Uh, jee, jee. Ja, en uh, nou ja we, hebben, ja, we hebben al de sprintkwalificatie gehad natuurlijk uh, daar uh, in uh, Miami. Wat vonden ja, wat we ervan?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 Uh, Josh, uh, even wakker worden nu, want uh, die jongen die geeft gas. En serieus ook. Ja, je, ja, ziet, je ziet ook aan, omdat hij. Het uh, ja, ziet er net als uit alsof je heel veel Red Bulls. Uh... ...heeft gedronken, dat hij vleugels heeft gekregen, misschien wel. Laat het nou niet aan zijn sponsor vertellen, want we gaan niet helemaal goed hè? Nee, Nee, maar gewoon... ...je ziet dat alles dat hij plezier erin heeft. Vanaf het moment dat hij op het schrik komt, zit hij te lachen... ...en voor iedereen maakt hij tijd. En jongens, ik had hem een interviewen, hij is heel erg voor zijn fans aanwezig... ...dus die jongens, die zegt het leven het leven daar in die Formule 1... ...die heeft het meegaan aan zijn zin.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 Oma Sophie ja. en ook nog een opa Nelson Piquet. Hey, ja, ja. Of daar nog rode bloedlichaampjes in dat bloed zitten bij, de, bij die kleine. En je hebt <lacht> papa, ze snappen, viervoudig wereldkampioen. Maar die rode bloedlichaampjes zijn weg, er zitten benzine-postjes benzine, <lacht> uh, in. Ze ja, vertelde het uh, al, in de jaren zeventig heeft er toen nog een keer een vrouw in de Formule 1 gereden.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 is het gaspendaal dan kwijtgeraakt of zo? Of wat is ja, daarmee aan de hand? Ik, vind, ik vond, Joekie, ik uh, die werd echt door het uh, team gepiepeld. Weet je, ik, ik snap nooit even die kwalificaties waarom op een gegeven moment... door die laatste twee of drie minuten... opeens iedereen nog een keer naar buiten moet om een tijd te zetten. En dan zijn de laatste drie, vier... die houden een streep niet meer om die ronde aan te gaan vingen. En lopen ze dan met kanker. Ja, ja, nee nee, jongens, ga lekker gewoon vier minuten eerder naar buiten toe. Heb je geen gezeik, trappen met het hok en ga met dat ding. Uh, je moet het toch zelf doen. En ja, dan zitten ze gewoon weer te zeggen, ja het was de druk op de baan, het was dit, het was dat. Ja, ik vind het gek als je me zo maar op het laatste moment naar buiten gaat. Dan zijn er een paar die gepiepeld worden. En Yuki was ook gewoon gepiepeld, die kon ook geen tijd meer zetten. Nee, ja. en hij uh, rijdt ook uh, nog uh, zonder die uh, update die uh, Max wel heeft natuurlijk ja. aan de vloer.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 Ja, ja, weet je, ik weet niet wat voor foutje die. Ik geloof het overal allemaal nooit. Ze hebben zich weer mooi lekker eruit geluld. Max heeft geen straf, geen straf gekregen. Uh... Softwareproblemen in die huidige Formule de Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dat scheelde 6 seconden of zo, geloof ik. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Ik begrijp die 6 seconden wel hoor. Hij rijdt echt heel erg langzaam. Ja, oké. De delta-tijd klopte niet in ieder geval. Ja, de delta-tijd klopte niet, maar ik zag hoe langzaam die rijdt. En ook nog eens een keer op de ideale lijn. Ik denk dat het, wel wat meer, dat het niet zo heel erg een slimme set van ze was. Uh, nee, nee, weet je, ik geloof dan altijd van data in die huige formule hein, Jongens, er zitten zulke wiskets uh, achter die computers en toestanden en die data klopt echt wel. Maar dit is dan weer even mooi. Uh, uh, laat het zo zeggen, ze zullen een topje omgeslapen hebben en dan komt er een andere data tevoorschijn. Nee, Nee, is zag <laughs> zo om, de om de die de boete maar te voorkomen ja. natuurlijk. Dus, uh, ja. Het is altijd nog wat daar. Ja, zo, zo, zo is het ook. Ja, en, uh, of, of paar, oh, ja? ja nee, ja, ik wil het nog even over Zandvoort hebben. Want uh, het gaat eraan komen dat we in de pitstraat uh, in Zandvoort... waarschijnlijk ook uh, 80 kilometer per uur kunnen gaan rijden. Nou, dat is serieus hard. Dat is serieus hard. En uh, daar moeten dus wel een paar aanpassingen gaan uh, plaatsvinden... Maar ze willen ja. dus gewoon eigenlijk dat de, dat de strategies rondom de pitstops... dat die een belangrijke rol gaan spelen. En daarom komt Pirelli al met die zachtere banden, hè, steeds zachter. Ja. Hopende dat ze daardoor toch naar die twee pitstops toe moeten. Of misschien toch één. Dat daardoor er extra spanning gaat komen. En want ja, verlies je te veel tijd door die 60 kilometer. Tezamen met Melbourne, Monaco en Singapore...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 Nou, ik zou niet in voor de Pitsstraat ingaan met 80 km per uur en eindig je op het <laughs> uh, Dat is best, best een harde sling, hè, als je binnen moet, ik wil daar wel een Formule je auto met 80 km per uur reis een jaren, hoor. <laughs> dat is best wel een voor een je knik. Uh, ja, je, je verliest gewoon heel veel natuurlijk in een uh, pitstop en uh, ze zijn natuurlijk altijd weer bezig. Maar ja, als die banden wat zachter worden, dan moet die pitstop er toch wel komen. Dan maakt die 60 km of 80, maar het maakt ook helemaal niet meer uit. Maar, uh, nee, dan, uh, dan, dan, uh, dan niet meer. Vanuit.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 iemand twee pitstof maakt, maken ze het allemaal. Dan maakt 60 of 80 ook helemaal niks meer uit. Helemaal niet. Paar. Dus uh, daar kan je toch niet meer over buiten om dan. Nee, dat is ook zo. Dus, uh, ja, en ja. Uh, ja, dan uh, tot 2026 de Formule 1. En uh, ja, Grand Prix Radio die vroeg uh, aan uh, de luisteraars van... Uh, wat willen je da daarna dan uh, op uh, Zandvoort hebben in uh, plaats van uh, de Formule 1...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 je weet tegen, het maar nog. Ja, tegen Eer moet je tien keer zeggen, dan gaat hij luisteren. Gaat hij je, moet hem keer, je moet hem nog een paar keer uitnodigen. Uh, ja, hij, hij zit nu mee te luisteren hoor, dus uh, pas ja, maar op dat hoor. Dat goed, hoor. Dat goed. Hij doet weet, wij doen Hij weet ben. Oh, okay. moet het tien keer zeggen, Maar op een gegeven moment komt hij dan wel tegen je terug. Dus ik zeg over het verhaal tegen hem. En op een gegeven moment komt hij terug en dan gaat het goed komen. Ja, dit, Mooi man, helemaal geweldig. Ja. Nou, tot slot nog even de tijd. Vanavond tien uur dus uh, gaan we kwalificeren in uh, Miami. En ja. uh, om uh, zes uur hebben we dan die sprintrace. Ja, lekker toch? Bordje op schoot. Bordje zeg op schoot. schoot ja, nou. En, en, en de sprintwedstrijd gaan kijken. En uh, ja, dan moeten we natuurlijk altijd een voorspelling doen, hè? Ja. Nou, nou ja, ja, ja. ja, nou, ja. Komt er maar door. Zeg het maar. Nou ja, ik denk podium gewoon uh, de kwalificatie uitslag ja, wordt. Ik denk Kimi 1, uh, Pias 3 2 en, uh, en Noors 3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 enorm veel strijd aan de kop, zeg maar. Oké, okay, nou, is, misschien ja. nog een wissel tussen uh, Norris en uh, Verstappen... maar dat is ook het enige dan wat ik verwacht. Uh, ja, wat dat verwacht. we zien dan is die Norris gelijk ook weer helemaal geknakt. Dus dat is wat... <laughs> <hazien> hebben we dat ook weer geregeld, toch, Rennel? Ja, hebben we dat ook weer geregeld. Dat, dat, dat bedoel ik. Nou, geweldig. Leuk dat je even gesproken We hebben geniet van de ja, race vanavond. Heel veel succes we... in de wielen ja nou ik ben net uitgelukkig. oké oké mooi mooi we hebben wat binnen gevonden <laughs> ja, ja. <Nee. laughs> je vertelde het aan het begin en Max uh, verstappen is uh, ja, uh, van de week wanneer uh, is nou uh, Lily geboren dan weet jij dat uh, Dolly ja ik nee, nee, nee, nee, gisteren dat, volgens dat mij uitouwen. Gisteren?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 Nou ja, in ieder geval, ja, nou ja, dus uh, Lily, ja, hey. Lily is geboren. Zou het een snelle bevalling geweest zijn? <lacht> ja, dan kan je de boel aan aflezen. Zijn, nou, is... <lacht> ja, ja, zo van, oh, hier ben ik, doe je. Ja, ik, doe hier. woep. Nou ja, tussen, ja. Uh, laten, ja, we dus, hoop ja. Gewoon, laten we hopen dat het allemaal lekker goed gegaan is en dat uh, Kelly het ook uh, lekker niet al te wild heeft gehad. Zullen we hem op of... ja, Nou, ja, zo zag ze er ook niet uit. Nee, hoor, ja, helemaal niet. Daar hebben heel veel van kunnen genieten, dat is heel belangrijk. Nou, dat sluit me ook aan bij die plaat die ik nu uitgekozen heb uh, daarvoor. Want uh, ja, Kelly en Max dachten uh, ook in één keer: Lily was hier. Nou ja, ja, daar heeft Kenny Dulver nog een plaat over gemaakt. Dus, ja, dat is waar. Ja. Ja, ja, dus uh, die, die is wel heel toepasselijk. Gaan we lekker draaien. Dankjewel, Rendel. Fijn, fijn weekend. Oh, we horen okay. weer. Tot volgende week. Hoi, Doen. hoi. hoi. Doen.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 nou ja, daar kun je even naartoe om hem uh, te bekijken om het, of om het er even over te hebben. Mdox. Maddox. Oh, maar een lekkere kop. Zeker weten. Gewoon ja. even kijken ook op uh, internet uh, naar die uh, leuke ja. foto. Dan ben je meteen verkocht. En Zo dan is snel het snel uh, naar uh, Nieuw Noord toe, naar de keizersstraat oh, nummer 5. Er zitten nog een paar dieren hoor, die heel erg leuk zijn om te zien. Zeker weten. Ja, ja. Ja.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 En uh, ja, wat we ook elke week doen is de Pit Report die je net hoorde. En we zitten natuurlijk nu in uh, Miami met de Formule 1. En uh, ja, als je het over Miami hebt, dan heb je het ook over Miami Vice. Ken je die serie nog van uh, televisie? Altijd weer spannend. Hey, het, natuurlijk, en wie keek er niet naar? Ja. de toch? toch? Team. Zo. So, Jen okay. Hammer. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, die plaat hebben we grijs geduid. En nu weer, hè. <laughs> daar komt u weer aan. Hier op de Zandvoorts Radio. Crockett's Team. Tot om 8 uur weer twee minuten stil vanwege de dodenherdenking. Dus doe daar vooral aan mee. En jij hebt daar ook nog een melding over, Donny? Ja, natuurlijk. Want ook in Zandvoort wordt herdacht. En ook bij het Joods Namenmonument worden de slachtoffers van de Holocaust uh, uh, herdacht. Op 4 mei dus. Om 12 uur des middags op de hoek van de Heemiskerkstraat en de Dokter Metzgerstraat.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 En ja, slechts enkel de oom overleefde de oorlog en keerde terug naar het dorp. En die worden dus herdacht om twaalf uur bij het monument waar ooit die synagoge was. En uh, de hele dag mag de vlag uh, half stok hangen. Dus, uh, halfstok, ja. ja, er is geen, uh, geen uh, verdere uh, omschrijving dat er een bepaalde tijd binnen moet zijn. Of uh, vanaf nee, nee, een bepaald moment dat je die uh, vlag uh, mag ophangen. Dat uh, uh, maakt niet uit. Dat maakt die niet uit. Als, niet uit. Gewoon, als uh, hij maar half Inderdaad half stok en dan voor 5 mei.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 Girl, I knew that I just had to make you mine. Dizzy, lekkere gouden oude muziek zo op deze zaterdagmiddag. Eens even kijken wie die man nou is die in één keer hier aan die tafel uh, zit. Uh. Ja, Volgens ja, mij is hij het. het. Wil je, wil je even voorstellen? <laughs> Goedemiddag, fijn goeie, je weer terug goeie, te goeie zien. He, he. Ja, ja, ja, Naar je wereldreis en, uh, is, uh, en alles wat je allemaal gehad hebt ja. en dergelijke. Moest weer eventjes een beetje op adem komen. He. Weer even ja. op adem gekomen, ja. gelukkig. En uh, ja, dan deden we weer met een nieuwe Entertainment for You zometeen. Ja, en uh, we gaan zo van start met uh, de zonger Bernardo uit Haarlem. En uh, hij heeft ook een nieuwe single, Wat heb je mij toch aangedaan? Oei. Uh, ja, daar gaan we het aandacht, uh, eventjes even uh, uitgebreid over hebben. Dat klinkt niet mooi. Ja. <laughs> ah. <Huh? laughs> en uh, Erik van Hoofd gaan we bellen. Uh, Goed en Richard gaan we bellen. Uh, ik ben blij met wat ik heb. En feest met Wilfried... En uh, ja, de, de titel is uh, Face met Wilfried. Oh, ik dacht dat uh, Wil was. <laughs> oh, is <laughs> ja. Nee, Wilfried. Ja. Uh, uh, en uh, ja, voor de rest de uh, verzoekjes zijn uh, welkom natuurlijk. Uh, gaan we dan uh, sowieso in de tweede uur uh, proberen te draaien. Hoe gaan we dat waar... regelen? Ja. Dat, uh, waar doen kunnen we via die naartoe? Www.zfmartisten.nl. Dus En dan moet je even op een button klikken ja, ja, je ziet het, je je het, het uh, rechtsboven ja. staan. Die button. Okay. En dan uh, kom je daar uh, en een keer van alles en nog wat schrijven. Ja, gewoon op de rode neus van uh, Fred. Uh, ja, gewoon een keer daar <laughs> En dan komt en, daar kom je op een en telefoonnieer om een je ja. plaat ja. aan te vragen. Vertel ja, die wat. <laughs> Dat vertelt het verhaal niet, hè? Nee, nee. nee. nee. nee. nee. nee. Nou, nou, nou is iedereen nieuwsgierig, hoor. Ja, ja. ja gewoon even naar uh, ZFM Artiesten gaan... dan uh, zie je het vanzelf. Ja. Heel veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Gaat weer een leuk uh, programma worden... en fijn je weer uh, terug te hebben hier bij de radio. Ja. Na een aantal weken gelukkig uh, weer uh, een live programma. Biggie Zo ik na vijf uur. Dankjewel, Dolly. Oh, ja. Nee. <laughs> Dat was helemaal, uh, oh, ja, jij wou nog nu ja, doorgaan, <laughs> doorgaan natuurlijk, hè? Nou ja, we hadden nog zoveel liggen. Maar we, is, we, we, alles ah, is toch... Ik heb hier een lijstje voor. En Bernardo is het al. Ik ga lekker even naar het strand. Kan je de maar, plaats eerlijk? zoveel te doen? Zoveel te doen? Ja, ja. nog zoveel te doen. Ja, precies. Ja, nou, dat geldt ja, ja. eigenlijk voor ons. Maar, uh, ja. nee, dat viel allemaal mee. Achteraf hebben we het programma rondgekregen. Zeker weten. We ja. zeggen tot volgende week wat betreft de Zandvoort op zaterdag. Yes. Een hele fijne zaterdagavond. Geniet nog even van het mooie weer.